Drie uur. Joris de Benitski met het NOS-journaal. Er komen strengere pensioenregels. Daar zijn de regeringsfracties en oppositiepartijen D66... ChristenUnie en SGP het over eens geworden. In de toekomst mogen pensioenfondsen als het slecht gaat... niet meteen korten op pensioenen. Daar hadden ouderen vooral last van. En als het juist goed gaat... moeten fondsen niet direct de pensioenen verhogen... maar juist hun reserves aanvullen. Dat is vooral gunstig voor jongeren. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbasis gebruiken in de strijd tegen IS. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht. Tot nu toe gebruiken de Amerikanen vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. Er moet een advies komen over de toekomst van de Eerste Kamer en de manier waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. Dat wil de VVD in de Eerste Kamer. Dat advies moet worden opgesteld door een staatscommissie. De VVD vindt dat de Eerste Kamer te veel politiek bedrijft... terwijl de leden uitsluitend naar wetsvoorstellen van het kabinet moeten kijken. Alle 12.000 toegangspassen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten... na een actie van SBS-journalist Alberto Stegenman. Hij kwam dankzij een pas van een oud-medewerker... met een nepwapen binnen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Tijdens een achtervolging in Utrecht is gisteravond een politieauto tegen een boom gebotst. Het is niet bekend of de agent die achter het stuur zat gewond is geraakt. De auto is total los. De agent achtervolgde drie inbrekers. Zij zijn kort na het ongeluk opgepakt. Het weer het koelt vannacht af tot een graad of 14. Overdag afwisselend wolken en zon. Er trekken ook buien over het land met wat onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het in op...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 Punt 9. Zie FM. ZANG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 It's my life, it's my life, my world. It's my life, it's my life, my world. It's my life, it's my life, my world. It's my life, it's my life, my world. Do you understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop how to run around your business. Take a trip to somewhere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 Clay When say.